In Indonesië is het wrak gevonden van het vliegtuig dat eerder vandaag van de radar verdween. Volgens de Indonesische regering hebben dorpelingen het toestel gezien. Het vliegtuig van Trigana Air stortte tijdens een binnenlandse vlucht neer in het sterrengebergte op Nieuw-Guinea. Het gaat om een ATR-42, een propellervliegtuig met 54 inzittenden. De Tweede Kamer houdt woensdag een debat over het nieuwe steunpakket voor Griekenland. De Kamerleden komen daarvoor terug van recess.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 Stierenrennen is een belangrijk onderdeel van de zomerfeesten in Spanje. In verschillende steden worden stieren losgelaten op een afgezette route. Een mensenmassa rent voor de dieren uit.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomer. zomerhit. -M -M. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de avond. Got in my car, like a jet. Jake, was dat met uh, Root en dat openen weer een uh, nieuw uur van het strandleven of uh, message on the beach ben. Strandleven, ja, we zitten nog in de haven van Zandvoort, een heel eind van KSV af. KVS. KVS af en dan gaan we het zelf verder. want nog uh, de sluitingstijd van de prijsvraag die uh, begint te naderen om kwart voor negen gaan wij bekendmaken hoeveel zand kilo zand er uh, gebracht is voor de zeven zandsculpturen en dat kan je nu nog komen vertellen in uh, de haven van Zandvoort en op het grote bord kan je je naam telefoonnummer en het aantal kilo's neerzetten waarbij één diner voor twee aangeboden wordt door de haven van Zandvoort dus kom nog even radio kijken en ook luisteren uh, ik vind het wel grappig de een zit in de feestcommissie en de ander in het bestuur uh, ik zeg geen familie ik zeg Ria van de Kar en Sierse van de Kar welkom uh, jullie bestaan 80 jaar. Ja. Uh, het bestuur... Ga, kom een beetje dichterbij. Of pak dat ding gewoon. Uh, Sorry. Het, het bestuur heeft het goed bevonden om een feest te maken. Dat klopt. En toen hebben jullie teruggetrokken of hebben jullie gezegd dat het moet in die en die week? Uh, nee, dat hebben zij ook zelf bepaald. En wij hebben gezegd van nou, we willen graag een feest. En uh, de mensen zijn zelf opgestaan om het te organiseren. Uh, nou... Uh, is er eigenlijk wel jaarlijks feest bij jullie? Dat klopt ook. Het jubileum is om de vijf jaar. Ja, maar er is ook elk jaar een, ja. een jaarfeest. Ja, hebben we ook. Ja. En doe, doe jij die organisatie ook? Uh, nee, ik, doe, ik heb alleen maar het jubileum uh, gedaan, de organisatie. Ja. Ja. Um, het jubileum begon uh, eigenlijk al een beetje triest. Eigenlijk, het is, uh, is mossel, hebben jullie gehad? zaterdag, ja. En ja. zaterdag hadden jullie pech, want de mazzel was dat jullie feesttent er al stond. Hij stond er al, Want je ja. had je nooit meer op kunnen bouwen natuurlijk. Zeker die dag niet, nee. En nee, de nee. pech kwam dan uh, zaterdag, drie huisjes uh, zijn ja. gesneuveld, maar uh, ik hoorde ook dat er heel snel een plan gemaakt werd om dat allemaal weer te dicht te timmeren ja. en te doen. Ja, ja we en... hebben dat is, het is de S van samenwerking, hè, dat is dat, uh, saamhorigheid. Ja, die zit ja, er goed ja, in bij jullie, Die ja. ja. En toen begon het feest. Ja. En wat was de eerste dag? Het was het ontbijt. We hadden, uh, als uh, term hadden we van KVS uh, 40 het jaar door. Dus we begonnen met een paasontbijt. Ik wou net nou zeggen, het was niet zomaar een ontbijt. Nee, het was niet zomaar een ontbijt. Nee, ik nee, heb nee. iemand gesproken die stond s'morgens uh, paasboter te maken. Maken, ja. Lammetjes, paaslammetjes. En ze hadden potjes met jam. Nou, ze hadden het echt uh, fantastisch gedaan. Het zag er heel goed uit. Ja. En ja. Dan, dan daarna, zou, ik was er in de middag uh, op, op, de op de receptie. De receptie ja. En zag ik een keurige heer lopen. Totdat hij voorbij kwam met tafel, die had hij nog een zwembroek aan. Ja, ja want we hadden nog een nieuwjaarsduik. Een ja, nieuwjaarsduik. Ja, uh, receptie. De receptie, dat was een drukke dag. Ja, s'avonds hadden we nog een Halloween feest. Dus iedereen was verkleed. Er komt, uh, ja. er komt wel een heel seizoen voor mij in één keer. Ja. Ja, zeker. Want ja. Uh, een paar dagen later uh, zaten wij thuis uh, op de radio te luisteren. En toen hoorden wij Sinterklaas is in zand komen. Ja, kwam. die was ook. je was verdwaald. De klok die stond verkeerd in Spanje. Ja, hij was eerder vertrokken. Ja. En, uh, zo kwam hij bij ons terecht. Ja. En ineens stond hij daar en alle kinderen die, uh, die, die, die, wat doet die Sinterklaas hier. Ja, ja. we waren heel verbaasd. Ja, maar we hadden het verhaal en dat uh, werd verteld aan de kinderen waarom ik kwam. Dus, nou, ze waren wel erg blij met Sinterklaas, ja. Ja, ja had die ook ja. cadeautjes meegenomen? En heel verbaasd ook dat. Ja, ja. En cadeautjes. Cadeautjes ook nog meegenomen? Mee ja, cadeautjes. Ja, en pepernoten. Ook nog? Ja. Nou, dat is echt een Sinterklaasfeest. En is, ja. is kerst ook voorbijgekomen? Kerst is voorbijgekomen de... in de speurtocht. Ja, de we hadden ook nog toch door het dorp heen. Ja, want uh, bij ons op de hoek stonden mensen uh, te kijken van moet ik naar links, moet ik naar rechts. Ja, ja. En de vraag was, uh, welk dier verwelkomt je? Ja, dat was, uh, nou dat vraag je maar wel. Ja, ik weet ook niet meer welk dier, maar het was uh, dieren, goed, ja. uh, goed verstopt ja. Ja, ik heb het ook niet kunnen vinden. Nee. Het is bij mij om de hoek, Maar goed. Ja. Um, want er zijn honden, uh, konijnen en noem maar op. Dus we hebben wel even een rondje gelopen. Ik zou het niet weten. Hoe sterk staan jullie achter zo'n feestcommissiebestuur? Nou, zeker sterk. Degenen die in het bestuur zitten, dat zijn, ook, uh, dat zijn ook de kinderen van het strand. En net als ik hier uh, zit, gaat dat door uh, in, de, in de familie. En daar hebben wij zeker alle vertrouwen in. En het is echt perfect gelopen. Er zijn gewoon geen dingen fout gelopen. Nou, behalve de voorzitter die af en toe aan een kite hangt, uh, ja. in plaats van dat hij aanwezig moet zijn. op ja. een uh, yeah. Ja, dat ja. doet hij zo duur dan even tussendoor. <laughs> ja. Nog even een stukje ontspanning. Maar dat, ook dat heb je als bestuurslid straf in de hand, zou voorzitter? Ja, die hebben we ook in de hand. <laughs> ja, ik zag hem uh, rondlopen in het park, maar hij keek steeds naar buiten toe. Ja, oh, ja. ja, ja om te kijken of de... de zee. Ja, ja precies. De ja, vooral als er flink wind staat. Dan, uh, wat ik ja. ook leuk vond, er werd mij verteld... een kind wat geboren wordt, wordt gelijk lid gemaakt. Ja, wordt een donateur gemaakt. Wordt gelijk dan? Ja, je wordt lid als je kan staan, dan, uh, na twee jaar. Dan word je pas lid. Dan dus je je bent pas dit. Eerst, ja, nee, dat gaat niet eerst. zomaar. Nee nee, nee, nee. Want het gevolg daarvan is dat je uh, op de wachtlijst komt voor een huisje. Ja, klopt. Ja. We hebben een donateurslijst. En als je dan zegt van nou ik wil uh, ik wil een huisje, ik, ik kan een, een huisje komen en ik wil graag een plek op, uh, op het strand hebben, als we die hebben. Ja, want het is, uh, mensen blijven heel lang staan natuurlijk. En uh, nu helemaal met die units. Dan blijven de mensen nog langer staan. En anders met de bouwhuisjes. Ja want ja. Uh, het kan wel heel leuk een bordje te koop op zo'n ding staan. En je kan hem wel heel leuk kopen. Ja maar je moet wel een maar plek als hebben. Maar als je niet uh, uh, op de ranglijst uh, ingelood wordt. Of ja. in mag schrijven als Ik, lid. Ja. Kom je er gewoon niet op. Nee. Nee. een rare nee. Nee. Ja. bestuur, hoe verhoudt zich dat? Verbied je dan uh... iemand om daarin te gaan? Nee, nee, zeker niet. Ze, nee, ze vragen altijd eerst hoe gaat het? Hè? Want, bedoel, staat er een huisje op het strand, ja. dan ja, hoe, hoe kan ik het kopen of is het te huur? Dat soort vragen krijgen we vaak. En dan worden ze altijd wel goed ingelicht. Van, nou, het is de bedoeling dat je eerst een, een donateur bij ons wordt. Dan krijg je een verenigingsnummer. En op dat nummer kun je dan een plaats aanvragen. Ja. En dat is dan wanneer jouw aanvraag binnenkomt. Uh, op die antissimiteit gaat het dan. Maar dan is het natuurlijk al heel gauw als, als, als ik dat zou willen. Bijvoorbeeld van nou ik kan wel eens huis komen. Maar ik kom er niet op. Nou, Zoals dan u moet je eerst donateur worden. Nou dan word ik donateur. Maar dan ja. ben ik natuurlijk wel lid uh, 400.000. Ja. En, ja, Zo, en zoals moeten ze... al die andere voor mij dus nee zeggen? Ja, Er staan er ook natuurlijk donateurs die, die geen huisje oh, okay. willen. Ja, ja. die zitten ah, er, er ook tussen. Ook. Ja, ja. oud of wat ook. Die, die, die, die meer hebben geen uh, interesse in een huisje, maar zijn wel donateur. Nou, ik met diverse mensen gesproken en um, dit is niet onbeleefd bedoeld, maar de strandhuisjes waren voor de, de minder draagkrachtige Amsterdammers. Ja, nu met de units. Begonnen. Ja, zo is het begonnen. Nu ja. met de units en met de, de, de prijzen die jullie betalen. Want ik heb bedragen gehoord die, die liever er niet om. Ja. Uh, is dat volgens mij niet meer of wel bestuurd? Uh, dat klopt wel. We zien natuurlijk ook wel wat uh, oudere mensen nu af, afromen, noem ik het maar. En wat komt dan er dan maar. terug? Dan komen er jonge mensen voor terug. Jonge mensen, vaak met jonge kinderen, die, uh, die komen er voor terug. Ja. Uit en de klas? Nou, dat wil ik niet zeggen. <laughs> Dat wil ik niet zeggen. Nee, het valt maar wel mee. Merk je dat? Dat, dat, dat, dat, dat, dat er een verschil wij, in zit? Dat zien wij nu wel veel gebeuren. Er zijn veel jonge, jonge gezinnen die bij ons op het strand komen. Ja, zeker. Maar die hebben ook nog een bouwhuisje. Ze beginnen allemaal met een bouwhuisje. Iedereen begint met een ja, bouwhuisje? we komen niet gelijk met een unit. Nee, want nee, kost natuurlijk een paar ja, ja, niet alleen, alleen dat. Maar je moet ook wel kijken of je het leuk vindt natuurlijk. Ja, als je gelijk ja. investeert en je seizoen is uh, niet wat je wil hebben. Precies, dan, uh, nou, dat niet enkel. alleen. Maar ja. ja, we staan ook maar uh, iets meer dan een meter van elkaar. Dat ja, je moet, je moet daar wel tussen passen in die gemeenschap. Want als je dat niet... Dan ja, het, ja, je ja, moet jezelf passen. Ja. Je moet zeggen. jezelf Niet moet andersom, hè? Nee, nee, nee, nee. Ja. Dat maakt het dan weer samenhorig en de gemeenschap ja. uh, maakt dat heel ja, erg goed. zeker. Tachtig jaar. Uh, ik heb de fotoboeken gezien. Dat is fantastisch. Uh, heb je nu al wat op stapel? Voor volgend jaar, het jaar daarna. Nou, we of? hebben toevallig laatst in de vergadering gehad. Het volgende jubileum stond op de agenda, maar we hebben gezegd. We laten het even. Het ja, laten we eerst gewoon weer lekker even het seizoen gaan uitvieren. en volgend jaar weer gaan kijken. Ja. En wat zich dan aandient. Ja, dan dat, dat is een beetje ter afsluiting, want ik heb begrepen dat jullie hier in de haven van Zandvoort lekker gaan eten. Het is een mooie combinatie van radio en eten. En, eten. en, en feest 4 op strand, hè? Want je zit weer op strand. Jazeker. Ja. Um, Jullie seizoen is bijna om. Ja, helaas wel. Ja, inderdaad ja, helaas. Ja, want ja, ja. Volgende week moeten we wel inpakken. De voorzitter had het er al over dat jullie half eind augustus alweer weg moeten. Ja, ja. 5 september gaan we in de lood. Hoe lang ben je dan geweest, effectief? Effectief, nou, sowieso de kindervakantie en daarvoor dan de weekenden. En af en toe tussendoor. En dan rij je ja. gewoon uh... heen en weer. En jij? Ja? ja, eigenlijk hetzelfde. Wel nog werk in de vakantie, zeg maar, kindervakantie, maar ook dan heen en weer gereden, zeker. Maar dan schuif je die kinderen af en dan. Uh... En opa's en oma's <laughs> zijn daarvoor, hè? <laughs> nou, ik, heb, ik heb ook gezien dat er heel veel opa's en oma's zijn. Jazeker. Ja. En die, de, uh, het gaat heel leuk met die kinderen. Ja. Ja, dus, we maar, zijn ook wel echt voor de kinderen. Ja, ja er gebeurt heel veel voor de kinderen, er wordt veel georganiseerd voor de kinderen. En dat, uh, ja, het is toch wel een pre. Ja, jullie zijn een, een, een echte, hechte gemeenschap. En ik ja. heb het al eens. Uh, uh, stiekem hardop gezegd. Als er het verenigingsleven bestaat, dan is het wel bij jullie. Ja, dat ja. is zeker waar. Dat ik wens we jullie... De te blijven, dat, uh, ja, de komende jaren... Ik wens jullie... Ja, ik was ook zeer vereerd dat ik even mocht komen. Ja, nou, bedankt Graag gedaan en bedankt. Ontzettend ja. bedankt voor jullie tijd. Ik zou zeggen, eet uh, smakelijk bij de haven van Zandvoort. Ja. En uh, wellicht tot volgend jaar, want jullie komen altijd een keertje langs. Dus en anders zeker over uh, uh, vijf jaar bij het over volgende. Over vijf jaar weer. weer. Ja. Dankjewel. <laughs> dankjewel. Dankjewel. Fijn, dankjewel.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 I'm hungry for you, my love. So come out and rescue me Love, this is not enough Out in this war of knees It's a high fog Ik ben iets wat wij zeker zijn hungry van botan. Hè? Ja, we zullen straks kijken of de haven van Zandvoort nog wat lekkers, wat lekkers voor ons heeft. Um, jij staat wel steeds met je rug naar de zee, is dat wat? Wat Met de rug naar de zee? Ja. Ik heb liever andersom. Dan gaan we misschien even verruilen straks. Ja. Maar dan moet je wel uitleggen hoe al die, uh, die knopjes werken. Een man van de zee... <kliek> Er zit tegenover mij eh, Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse Degensburgade. Um, jij brengt ook heel veel tijd vol uh, uh, aan de zee, met de zee, op de zee. In de zee. In de zee. Ja, wat doe je in de zee dan? Nou, beetje zwemmen. Uh, beetje zwemmen, beetje liggen. <laughs> maar jij bent nog niet een van die daaiars die elke dag gaat... Ik, ik uh... behoor nog niet tot, uh, tot de, de, de club uh, die elke, elke avond zwemt. Nog af en toe, niet, af en toe een keertje. Nog en, uh, nou, niet. Maar, maar wat ik wel zie, en, en het werd uh, in het vorige uur al genoemd door Lana... wat, wat, wat ik altijd wel mooi vind, is dat dat, dat echt een mix is van... Uh, ik zou bijna zeggen de, de oudgedienden. En Dat zeg ik echt met alle respect. Maar die op die manier toch uh, een link blijven behouden met hun hobby. En de club waar zij, toen zij wat jonger waren... heel veel tijd hebben besteed. En die op die manier de banden blijven onderhouden. Nou, we hoorden het al, hè? kinderen, kleinkinderen komen ondertussen ook mee. En Dus uh, ja, ik zie uh, over twintig jaar uh, hoop ik dat ik uh, dan ook uh, elke avond om half acht lekker aan de koffie, lekker zwemmen en op die manier nog kan mee blijven genieten van ja, wat ik altijd vind de mooiste hobby die er is. Ja. Um, nog even over dat zwemmen, hè? want er wordt nu een heel erg jong kind de kant, die kant op gepoest. Uh, Evi heet ze. Ik hoorde gisteren een gesprek tussen de heren De Rode. En er zat iemand van Vos, geloof ik, bij. Ja. En uh, het ging over Harold de Moeman. Die. Uh, nou, is het twee weken oud, dat kind. Ja, Eve, je moet ook mee komen zwemmen. Denk, dat wordt wel een heel erg uh, jong. Dat, dat wordt wel heel jong. Ja. Um... Maar je kan natuurlijk al vanaf jongs af aan zwemmen. En dat kan natuurlijk al met het zwem-ABC. Dat doen wij niet ja. als Renningsbrigade. Ja. Maar dat is gewoon het re reguliere zwemonderwijs. En vanaf dat je zes bent kun je al bij de Renningsbrigade. Uh, uh, zwemmend redden leren. Ja, dat eerste en... stukje hè. Ja. Um... Dan ben je dus niet lid van de reddingsbrigade? Of ben je dan al wel lid van de nee, reddingsbrigade? Dat allereerste stukje. Ik bedoel, dat is gewoon zwemles. La, laat ik zeggen, technisch gezien kan iemand op de dag dat hij geboren is door zijn ouders lid gemaakt worden ja, van de, okay. de reddingsbrigade. Ja. heeft als voordeel dat je je uh, jubileumlintje uh, uh, wat eerder krijgt. <laughs> ja. uh, maar uh, zeg maar actief of aan een activiteit deelnemen is eigenlijk vanaf zes jaar in de wintermaanden het zwemmen en redden in het zwembad. Uh, dat begint uh, in september weer. Uh, uh, dus dat is een hele leuke manier voor, voor kinderen om. En kennis te maken met ja, de renningsbrigade en het reddend zwemmen. Het is daarnaast een hele goede manier. Hè? Je ziet dat heel veel kinderen gelukkig, hè, nu het niet meer in het onderwijs zit, um, vaak nog en zeker hier in, in de regio op zwemles worden gedaan. Hun A-diploma halen soms een B. Uh, maar dat is een vrij... Ja, ik zou mij zeggen vrij beperkt. Dat is vaak een, een cursus en men haalt het diploma. En je ziet dus naast het kennismaken met de rensigaat... dat toch ook heel veel ouders het ja, heel goed vinden... dat hun kind nog een aantal jaren daarna... één keer in de week in water en in een zwembad bezig is. Nou, dat kan op allerlei manieren. Hè. Je hebt ook zwemclubs, je kan ook ja. op waterpolo. Je kan uh, dat op allerlei manieren doen. En de rensigaat is wel een hele leuke manier... omdat je daarnaast ook nog wat leert... waar ja. je wat in de praktijk aan kan hebben. Hè. Niet alleen hier op het strand, maar ook waar je ook woont, waar en, water is... Uh, uh, <coughs> kun je dan iemand helpen... of in ieder geval weet je wat er kan gebeuren... Ja. als iemand in de problemen raakt. In Merk water. jij uh, dat, dat, dat dat weg is? Uh, Ik... De Zandvoortse kinderen... En, en, <lacht> uh, heel kort door de bocht... Wij moesten gewoon zwemmen leren, klaar. Ja, wat, wat ik merk, en dat merk ik niet zozeer zelf, maar dat merken onze instructeurs in het zwembad. Is dat we de afgelopen jaren, ik wel vaak hoor van de nieuwe kinderen, 6, 7, 8, die aan hun eerste brevetje beginnen. Waarbij ze eigenlijk zeggen, ja die eerste paar lessen um, zijn we bijna bezig om ze nog even te leren zwemmen. En dat, dat is dan wel heel zwart-wit. Ja, okay. Maar de, de, de zwemtechniek is, is uh, ze kunnen zich redden, ze kunnen, kunnen basis zwemmen. Uh, maar er is echt nog even wat tijd nodig om, uh, ja, om, om, om goed te leren zwemmen. Dus dat, daar ziet men wel een, een stukje achteruitgang. En ja, een van de conclusies die wij daar uitgetrokken hebben... is wel dat bijvoorbeeld hè, dat reguliere zwemonderwijs vanuit ja. scholen... Uh, dat het ontbreken daarvan er wel voor zorgt... dat, er, ja, dat de zwemvaardigheid wat achteruit loopt. Ik ga het even aan een andere vragen, want het is ook een, een Zandvoorts kind. Uh, hoe was het met jouw uh, zwemlessen? Hartstikke goed. We, we, ja, we, we, ik heb uh, B gehaald. Dus, uh... In Zandvoort? Ja, ja. In, uh, in, in de Duinpan nog. In de Duinpan nog. Ja. Ja, zie je, daar werd ook nog les gegeven. Maar jullie geven nu uh, nog les in het Centerparks toch? Wij geven les in het Centerparks. Ja, elke donderdagavond uh, wordt daar in twee groepen... Nou, wat ik zei, vanaf zes jaar tot ongeveer vijftien jaar... Uh, worden daar de, de lessen gegeven. Dat loopt van september tot uh, mei. Ja, dan heb je, dan heb je die, die groep heb je, uh, les gegeven. Ja. Dan heb je een jeugd-reddingsbrigade, Dan komen ze op het strand. Ja, dat kan vanaf dat ze twaalf zijn. Uh, uh, van... De leeftijd 12, uh, 13, 14 hebben we eigenlijk een specifieke jeugdopleiding opgezet. Uh, onze landelijke organisatie heeft een aantal jaar geleden de diploma's ja, eigenlijk uh, uh, geherstructureerd. En daar viel eigenlijk een gat. Hè. Je kan uh, officieel vanaf je 15e op het strand een junior lifeguard diploma mm -hmm. halen. Zeg maar een soort je basis strandrenningsdiploma. En wat wij zagen is dat juist die groep net daaronder, 12, 13, 14. dat is, je ja, moet heel onbeleefd zeggen, dat is de groep die we moeten pakken. Ja. Want als die op dat moment het strand leuk gaan vinden, het reddingswerk... dan zijn dat onze redders van de toekomst. Dus er is door een aantal leden van ons een eigen uh, jeugdopleiding ontwikkeld. En, um, tegenwoordig een uh, hele mooie term. Het heet Junior Beach Patrol. Um, en dat is eigenlijk een club die uh, in het voorjaar een stuk theorie doet. En dan in de zomer echt één avond in de week uh, heel hard aan het trainen is. Um, afgelopen week hebben we daar examen van gehad. En dan zie je dat 22 uh, jongeren... Uh, een diploma halen en een, een deel daarvan... die gaat ook echt volgend jaar al... naar de vervolgopleiding door. Maar je, uh, ik hoor je zeggen, wij hebben dat zelf ontwikkeld. De, ja. uh, maar ik hoor ook... Uh, uh, geluiden, het moet landelijker... het moet, het moet onder een nee, paar dat, en... het, het, het, het, Onze hoofdopleidingen zijn allemaal landelijk. Dat betekent dat voor de strandwachten... Een, een junior strandwacht, lifeguard, het varen, het rijden... dat zijn allemaal landelijke ja. diploma's. Worden ook door landelijke examinatoren afgenomen. Cursusmateriaal is landelijk. Uh, voor de jonge jeugdopleidingen is ook een landelijke structuur. Alleen viel er voor het strand, bij die nieuwe structuur die een aantal mm -hmm. jaren geleden begon, viel dat gat van 12, 13, 14. En nou, dat wij, hebben jullie ingevuld? Dat hebben wij in Zandvoort ingevuld. Um, dat is voor een deel ook samen in Bloemendaal. Daar is een soort gelijke jeugdbrigade. En je ziet nu dat sinds twee jaar, ik zou bijna zeggen één op één, maar het grootste deel van dat materiaal overgenomen is en men nu ook bezig is om landelijk zo'n cursus te ontwikkelen. Dus ja, ik denk dat we daar iets in vooruitgelopen zijn. En hebben gezegd, ja, we gaan niet wachten tot de molens gedraaid hebben. Nee, nee, we gaan nee, gewoon nee, zelf dan, aan de gang. Dan, dan loop je achter. Want wij hebben een belang om die jongeren te pakken op een leeftijd dat ze ja, nog niet tien dingen tegelijk doen. We gaan zo even na de jeugd verder praten. Ander, heb je wat over de reddingsbrigade? Nou, ik wil wel uh, alleen maar zwemmen. Van Spinvis. Hey, ik heb geen probleem. Ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer, dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappen, ik hoor iemand zingen. Hey. Ik wil alleen maar zwemmen. Hé, hey. hé, hey. de stad houdt zich dom, ze tikt als een bom. En als je omkijkt zie je net nog iets wat. Niet zich uit. Ze zuipt als een bruid, ik hoor haar zingen, halleluja, halleluja, zingt ze heen. Ik wil niet horen wat de dokter dacht, of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht, ik wil alleen maar zwemmen. En ik vind niemand raar Alleen maar zien hoe je de trap op loopt Ik zit simpelweg heel klaar En een man in de straat zegt Het is nooit te laat Ik ben wel geen soldaat Maar ik weet hoe je een trekker overhaalt hey, ik kan niet vechten en ik wil het niet Ik hoef niks te eten, ik heb geen antwoord klaar maar zwemmen ben, hoe ben jij goed ben jij goed in zwemmen of niet? Uh, ik, van mezelf moet ik dat zeggen dat is niet, niet, zo, uh, niet zo netjes, maar ik heb een hele serie diploma's. Uh, ik ben natuurlijk uh, bij de marine gegaan en zelfs daar, bij de opkomst, werd gezegd. kan je zwemmen ja of nee? Nou, ik had dus al een aantal diploma's. En zelfs daar waren mensen die niet konden zwemmen. En die uh, moesten dus voor het eerste uh, appel wat om half acht op de, op de rol staat... na het zwembad in Hilversum... en de bus ging om uur zes... en net zolang tot je twee diploma's had. Dus ik mag wel stellen dat ik een redelijk uh, dingetje kan zwemmen. Ernst, we hadden de jeugd gehad. Ja. Tot uh, 16? Uh, tot uh, 14. Dat is een jeugdopleiding. En dan vanaf 15 gaan ze eigenlijk de reguliere opleidingstraject in. Dan komen ze bij jullie uh, buiten op de post... om te zeggen van nu wordt het uh, toch wel ja. een stukje serieuzer. Ja. Uh, het ziet er natuurlijk allemaal leuk uit met zo'n boot uh, heen en weer... met zo'n mooie uh, landrover heen en weer rijden. Maar alles moet geleerd worden. Ja, dat klopt. En dat betekent dat er echt een, een opleidingstraject is van enkele jaren. En dat is eigenlijk op een, op een viertal uh, pijlers. Dat is, ja, we noemen het eigenlijk de lifeguardopleiding, opleiding, hè? de oude strandwacht. En dan moet je denken aan... Uh, wat zijn de gevaren van de zee? Stromingen, reddingstechnieken. Maar ook dingen als hoe werkt de communicatie? Ja. Um, um, hoe draai ik nou zo'n dag op een post? He? Het is niet zochtens alleen de deur open doen en we zijn er. Nee, er zijn echt een aantal taken die daar uh, moeten gebeuren. Dus dat is één belangrijke tak. Dat zijn drie diploma's. En tegenwoordig is dat uh, allemaal uh, ja, competentiegericht. Dus dat betekent niet meer alleen maar cursus en één examen. Maar echt een boekwerk met opdrachten, activiteiten. Die gedurende een seizoen en soms zelfs in twee jaar uh, gevolgd moeten worden. En die, die vind je dan? Af. Ja, die vink je af. En uiteindelijk komt er een soort eindtoets euh, als je alles hebt gedaan. En dat, dus dat, dat kan ook redelijk getemporiseerd zijn. <kijkt> proberen wel in een jaar een diploma te doen. Maar voor sommigen is het handig om een aantal deelmodules te doen. Euh, omdat ja, We allemaal vrijwilligers. Dus sommigen hebben wat meer tijd. Sommigen wat minder. Dus je kan dat ook in twee of drie jaar doen. Hoe, uh, uh, je, je, je doet een aantal uh, dingen. Je hebt je takenboek af. Om het ja. zo maar te zeggen. Ben je dan klaar? Nee. En eigenlijk zeg ik als... Dus ben je dan ben je basisstandig. Kijk, mooi, ja. op, op het strand... En dat is natuurlijk met heel veel... Ook, ook met, je, met normaal werk... Um, um, heel vaak leer je het meest in de praktijk. Ja. En je ziet ook bij de gegaan. Ik wil bijna zeggen, het is bijna een soort ambacht. Uh, we zien echt dat, dat leerlinggezel... Um, dat, dat is echt heel belangrijk. Dus je kan iemand uitleggen hoe die moet varen... En je kan de baas leren en je kan de techniek leren. Maar iemand gaat na een tijdje pas zien... Hoe, de, hoe die golven nou lopen. Hè? Het lezen van de zee. Hoe bepaalde, hè? Als je naar een hele groep mensen kijkt. Hoe je op een moment zelf oppikt. Hé, daar is iets mis. Of daar moet ik even gaan checken. Dat zijn allemaal um, gevoelens, ja, gevoelens en, en ervaring. Hè? Dus dat traject. Hè? Ik zei net vier pijlers, Dat standaarddeel Daarnaast een heel apart traject. Medisch. We zien natuurlijk dat wij op het strand vaak als eerste ter plaatse zijn. Ook afspraken met de ambulance over hebben. Dus het gewone EHBO, maar ook reanimatie, AID. Ja, dus, dus het, ge het, het, het gewone EHBO-diploma zit in het pakket? Ja, ja, het is een soort EHBO. Dus we leren het gewone EHBO. We hebben daarnaast ook aanvullende modules. Mm -hmm. Voor het gebruik van de AID, voor het gebruik van zuurstof. Uh, we hebben themadagen waarin er een keer een ambulance komt die vertelt wat ze allemaal aan boord hebben. Dus dat is pijler 2. Dan hebben we. Ja, natuurlijk heel belangrijk onderdeel. Het varen. Ja, ook daar is een specifiek opleidingstraject voor. Met een diploma. Mm -hmm. um, um, en dan als derde tak het rijden. Hè? Ook het rijden op het strand. Al is het maar dat het terreinrijden is. Maar ook met de drukte met de mensen. Het rijden met zwaaier en sirenen. Dat zijn allemaal specifieke activiteiten die ja, je het echt is, moet leren. Het is, geen, uh, ja, het is wel rijden, maar je moet inderdaad uh, rekening houden met allerlei uh, onverwachte toestanden, ja. toestanden. Kinderen die ineens uh, uit de massa... Uh, ja. dus... Maar ook onverwachte plekken. Je, ja. je zat net met, uh, met uh, uh, een van de verenigingen uh, van de standhuizen aan tafel. Nou ja, ook wij worden wel eens uh, gepiept. Hè. Ook daar gebeurt wel eens wat. En s'nachts achter het talud van de standhuizen omhoog uh, uh, met, met een minimale doorgang. Ja. Zacht zand. Ja, dat zijn allemaal... Ja, specifieke ervaringen die iemand echt moet opdoen... voordat hij dat zelfstandig kan doen. Als, als daar wat uh, gebeurt bij die strandhuisjes... is het natuurlijk al heel gauw van laten we de Rensbegade bellen. Ja, nou ja, eigenlijk alles op het strand... wat niet aan de openbare weg ligt. Dus al is het hier voor het paviljoen... daar wordt de Rensbegade voor mee uh, gealarmeerd. Uh, nee. In ieder geval als het medisch is. Uh, om twee redenen. A, in de zomermaanden zijn we natuurlijk overdag op het strand... dus zijn we uh, er altijd het snelst. Hè. Dus zeker als het om ac ja. iets acuuts is... Uh, uh, zijn wij er gewoon als eerste? Daarnaast, een ambulance is helaas geen 4x4 voertuig. Nee. Dus dat betekent dat zowel op het strand, maar ook bijvoorbeeld richting Naakstrand, bij de strandhuisjes. wij een, een belangrijke rol spelen in het transport van ambulancepersoneel. En ook weer die, die taak om daar als eerste vast te stellen wat is er aan de hand Je bent uh, uh, dus redelijk aanwezig op het strand en, en dat komt er bij mij op. Uh, vanaf februari wordt er gebouwd en, en, en gedaan. Dus kan er ook iets gebeuren op strand, Maar uh, is er voor de mensen op strand een duidelijk teken... vanaf die datum zijn wij uh, van 8 tot 8 bezet? Nou, de, de, eigenlijk zijn er twee toon kanten. Eén, uh, wij zijn als rensengade 24-7 beschikbaar. En dat betekent dat uh, als, iemand, uh, als er nu wat gebe uh, gebeurt en er is niemand... iemand belt 112, ik noem maar wat, er is iemand gevallen... Ja. Uh, er moet een ambulance komen... Dan op momenten die gealarmeerd worden, wordt onze alarmploeg mee gealarmeerd. Hetzelfde geldt, s'avonds, ik zie nog een kiter op zee, het gaat niet goed. Dus dat is eigenlijk. Uh, uh, mag, ik, mag ik hem extreem trekken? Uh, ja? ik, ik loop hier uh, te wandelen om twee uur s'nachts. Ja. En ik zie wat geks gebeuren. Ja. Mag jij jou dan bellen? Nou, ja, ja, dan zou ik niet naar mij bellen. Nou, dan dan, dan slaap armen. ik. Maar als jij 112 belt. Uh, uh, en, het is, en zij maken de inschatting dat er wat is. Dan wordt er op de knop gedrukt. En dan staat binnen, binnen 10 minuten... Dan staat, komen jullie ook. Dan staat de renningsbrigade samen met de politie of de ambulance of de brandweer Kijk. op het strand. Ja. Dus er is, uh, ja, er is natuurlijk wel een, een opening van post. Ja, wij zijn uh, um, in ieder geval in de zomermaanden, juni, juli, augustus... Elke zaterdag zondag van 10 tot 6. En daarnaast alle zomerse dagen. Um, en um, de reden waarom dat op die manier is ingevuld. Enerzijds is de belasting van onze vrijwilligers. Um, en anderzijds om. Daardoor juist ook weer flexibel te kunnen werken. Je ziet in andere plaatsen, zie je vaak nog in mei of begin juni, dat we ineens zo'n weekend of een week van 30 graden hebben. Dan zie je een bericht, de reensegade is er niet. Als het mooi weer is, is de reensegade aanwezig. Oké, okay, dan uh, praten we daar straks heel even nog over verder. Uh, we gingen net met z'n allen zwemmen, Andor, en uh, is er nu nog wat enig verband met de rengsvergade? Natuurlijk Rescue Me van de fontella -Bes. Heerlijk. Alabes met uh, Rescue Me. En Ben die schrikt zich helemaal de... Het, de, de, de uit, uit de, de opschrijving... Ja, dingen, ja ik, ik volg aan de ene kant een discussie over het paal zitten. <laughs> uh, er wordt een paal gedeeld door uh, Lana Lemmers en Ernst Broekmeijer. He, alleen, heb, alleen, he, alleen... Alleen... Alleen wist de, ik nog nergens van. Nee, nee dus ja, echt, uh, je wordt voor mij gewoon erin geluisterd. Ik, ik word nog net niet voor paal gezet. Maar... Nee, nee, nee, nee. nee. Nou ja, voor paal zitten en voor het blok gezet. Ja, zoiets. Beetje maar er werden, er werden heel wat agendas doorgesproken. Maar, we gaan daar straks even verder over discussiëren, laat ik het zo uh, zeggen. Ja, mocht je daar meer van willen weten, kijk naar de uh, Vrije Horizon, Facebook en daar staat informatie over het paal zitten. Wat gaat gebeuren bij uh, Strand en Talassa En dat is uh, vanaf, wat was het, 28, 27 augustus. Sorry, de laatste paar minuten praten wij nog even met, van dit uur sorry, praten we nog even met ernst, want we waren al heel erg rond tot aan heel veel diploma's. Ja. En dan uh, word je losgelaten. Ik uh, las een artikel in de krant van de week dat het, uh, de, het verdrinkingsaantal in Nederland schrikbarend is toegenomen. Ik heb daar zo mijn vraagtekens over, want is dat niet een beetje uh, te, te hard geroepen? Ik, ik snap waar dat signaal vandaan komt. Ik weet niet helemaal. En dat is natuurlijk altijd het lastige als je naar cijfers en statistieken gaat kijken. Of inderdaad heel, als je puur statistisch kijkt of het klopt. Wat denk ik wel zo is. Is dat we de afgelopen jaren hebben gezien. Dat een deel van de verdrinkingsgevallen. Ja, toch echt wel aanwijzend terug te herleiden is. Naar het ontbreken van zwemkunst. Een aantal hebben we vorig jaar. Um, is er toch campagne geweest rond vooral Poolse zwemmers die in de problemen yeah. kwamen. Niet altijd verdronken, maar wel relatief vaak in problemen. Um, dus ik heb het idee dat vooral dat signaal afgegeven wordt. Um, en natuurlijk vrij recent in Zandvoort helaas ook een verschrikkelijk ongeval gehad. Um, als ik kijk naar de lange termijn. En, ja, dat, en dat vind ik altijd lastig, want je praat over mensenlevens. Dus dat is, hmm. ik vind dat niet leuk om te doen, maar dat hoort er wel een beetje bij. Als je dan gaat kijken op de lange termijn. Dan hebben we in Zandvoort nog steeds uh, een van de veiligste plekken van Nederland qua strand. En dat is niet alleen de credits van de reensbrigade, heeft ook te maken met hoe de kust hier loopt. Hoe we hier met z'n allen ook hè, vanaf het strand veel mensen uh, op elkaar let georganiseerd hebben. Um, dan is daar eigenlijk in de afgelopen 10, 15 jaar, um, ja, is dat eigenlijk min of meer gelijk. En hebben we helaas gemiddeld één ongeluk per jaar... We hebben ook al eens een jaar gehad met twee. Ook wel eens een jaar met geen. Maar dan gemiddeld um, kom je daarop uit. Op, op een, toch een van de grootste gemeentelijke stukken strand. Hè. Het is best een aardig end. Ook een heel stuk strand waar geen tenten staan. En wat, waar, waar gewoon strand is. Um, dus ik, ik herken die landelijke trend in ieder geval niet in Zandvoort. Um, het signaal, hè, dat kwamen net al op over... Dat zwemmen heel belangrijk is, ja. dat respect voor natuur en of dat nou de zee is of een binnenmeer, dat dat heel belangrijk is. Dat dat benadrukt wordt, um, ja, dat mag van mij op elke manier en als daarvoor dit soort cijfers kunnen bijdragen, dan zeg ik... Ja, Kijk, ik vond het, het eigenlijk een, meer een artikel wat naar aanleiding van, een, van de recente ongevallen er nog even achteraan geduwd moest worden. Ja, dat, dat kan zo ervaren zijn. Ik ja. moet zeggen, ik, ik, ik kijk naar dat statiek mm. natuurlijk ook met, met, met, met, met de ja, kadepet ja, op. Um, um, dus ik, zeg, ik, ik, snap, ik snap ook jouw vraag. Ik, ik herken het in ieder geval hier voor Zandvoort, herken ik het niet. En, en ja, voor landelijk denk ik dat het relatief gezien ook wel meevalt. Um, maar ja, er, er is daar wel een, een trend te zien dat nou ja, vooral mensen die niet kunnen zwemmen in de problemen mm. raken. Um, hoe is het tussen Noord en Zuid? Je hebt een Noordpost en je hebt een Zuidpost. Ja, we, we, we hebben twee, twee punten op het strand. We hebben overigens ook nog een prachtig gezamenlijk gebouw met de brandweer. Ja? Een kazerne waar we in zitten. Um, nee, ik denk dat dat, dat dat heel goed gaat. En, en um, wat je ziet uh, is dat je een vereniging bent. Hè? We hebben ook naast de strandposten het zwembad met je instructeurs, winteractiviteiten... Um, uh, nou, de komende dagen gaat weer een club naar Seel om activiteiten te doen. En dat zijn mensen van de Ringsbrigade. Daar zitten mensen bij die op alle posten zitten, die instructeur zijn. Uh, die op alle vlakken meedraaien. Dus uh, nee, ze, nee, nee, ik denk dat dat bij een club hoort. En tuurlijk heeft elke club en elk deeltje wel af en toe zijn eigen Beetje zaken. Eigen nee, wij zeggen, ik zeg wel eens, je moet eigenlijk kijken naar de voetbalvereniging. En je hebt heren 1, je hebt heren 2, die werken met z'n allen samen. De spelen, ze spelen in elkaars team. Maar tuurlijk ga je ook af en toe met je eigen club lekker een biertje drinken... en vind je het ook leuk om een keer te gaan stappen met je team. Dus ik denk dat je vooral moet kijken naar de teams en de teamgeest. Um, maar we zien, ja, iedereen werkt keihard met, met één doelstelling. Um, we hebben de afgelopen week echt topdrukte gehad. En, um, er gingen ook mensen aan mij vragen van... had jij geen vakantie de afgelopen twee weken? Nou, dat klopt. Ik moet ook zeggen, dat voelde, voelde af en toe niet zo. Um, maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt echt voor tientallen uh, strandwachten... Die, uh, die echt keihard werken om... Uh, uh, met elkaar en met alle andere diensten Een, een mooi en veilig zand te creëren mm -hmm. um, Je haalt het zelf al een beetje aan hè? De nieuwe, de, inmiddels is volgens mij al Twee of drie jaar oude uh, ja. uh, Is dat drie jaar? Volgens mij is het bijna drie jaar Ik kijk even naar links Tweeënhalf jaar de kazerne Volgens mij is het jaar, naar, naar ja? Jaar, uh, mij is 2013. 2013 Ja, dan ja, praten we al over, over de nieuwe Maar uh, ja. het blijft in, in de volksmond De nieuwe accommodatie natuurlijk Ook voor jullie is wel een wereld van verschil. Hè? Die schuur hierachter of een, uh, een prachtige kazerne. Ja, ik, ik denk dat het ook wel hoort bij de, de professionalisering. Hè? We hebben het net gehad over die ja. scala aan opleidingen. En mensen verwachten tegenwoordig als ze die oranje auto zien. Of als ze een oranje boot zien. Dat daar mensen in zitten die goed opgeleid zijn. Die weten wat ze doen. Die, hè, die, dat is echt wel een verschil met bijvoorbeeld tien jaar geleden. Um, en ik denk dat daar ook bij hoort. Hè? De tijd dat we inderdaad letterlijk in een, in een verbouwde garagebox. En cursus hadden tussen de... Uh, uh, benzinetanks en de olieflessen en het gereedschap wat er lag. Ja, dat is bijna niet meer mogelijk. Hè. In die kazerne, ik denk dat straks in de wintermaanden ongeveer drie avonden in de week... er mensen van de gaan zitten voor hun specifieke opleiding. Het onderhoud wordt daar gedaan, uh, de opslag. Dus, uh, ja, en, en, en, en, en, soms voelt het nog wel echt luxe als ik daar binnenkom en denk, ja... Hè, we, het, het, oh. <lacht> uh, uh, we deden het vroeger ook. Uh, maar aan de andere kant, als ik kijk naar wat er van ons verwacht wordt... Ja, dan hoort dit er tegenwoordig gewoon bij. Dit hoort er gewoon bij. Uh, ernst, jij moet nog een boel doen vanavond, heb ik begrepen. Opruimen, schoonspuiten. Dat is, uh, eind van de week is altijd nog even wat dingen doen. Ja. En dan ja. morgen weer een, een mooie nieuwe start. Ga je dan met vakantie of... Uh... Uh, het wordt, het wordt uh, uh, uh, iets, iets normaler weer. Dus ik ga even een paar dagen genieten. Uh, uh, net zoals jij ook uh, even in Amsterdam kijkt. Ik ga zeker genieten. <laughs> dus uh, misschien komen we elkaar daar nog wel tegen. Uh, ik zal je straks uitleggen op welk schip ik ben. En dan kan je daar naar kijken. Ernst, ontzettend bedankt voor de tijd die je vrijmaakt hebt. Om uh, bij CFM Zand voor de Matches from the Beach te zijn. Uh, dankjewel voor je komst. Nou, uh, dankjewel. Graag tot ziens. Tot ziens. Family of the Year van de film Boyhood. Wat dan ook nog een Oscar heeft gewonnen ook. En daarachter hoorde je Abel met Onderweg. We zijn onderweg naar het nieuws van 8 uur. Je kan nog steeds meedoen met de prijsvraag. Zometeen gaan we sluiten. En gaan we kijken wie er gewonnen heeft. Maar als laatste doen we nog Julian Verlaard. Die is Joni. in the darkest hour. That's when I feel the power. That's when I Ik